De dag begint, je scrolt wat rond, nog voor je echt naar buiten gaat Je ziet je straat, je ziet je buurt, alsof alles even samenkomt Iemand zoekt, iemand biedt iets aan, zo dichtbij dat je het bijna hoort Geen groot verhaal, geen lange weg, gewoon iets kleins dat verder loopt Je denkt hey dat kan ik doen of dat komt eigenlijk goed uit Op, zijn plek. op de kaart van vandaag Staat de buurt ineens aan -da -da. Een en vragen en ideeën elkaar vinden Op de kaart van vandaag Zie je meer dan je dacht Eén klik, één contact En je dag voelt net wat anders <tie> Een uurtje tijd, een een tip waar iemand iets aan heeft Een klusje, een glimlach, een klein gebaar Dat langer blijft dan je had verwacht Je zet het neer en gaat weer door Alsof het niks is, maar toch wel Iemand leest het, denkt even na En zegt gewoon ja Ik ben er wel Geen planning De dag voelt net wat anders Het is niet groot, maar het is echt Niet ver weg Maar om de hoek je hoeft niets uit te leggen Alleen aanwezig te zijn Laatste refrein Staat jouw straat erbij Hulpradar Gewoon mensen gewoon jij zoekt of kunt geven, vindt vanzelf een plaats. Kijk maar even.